Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Ja, dames en heren, dit is inderdaad weer Goldse Kringen. Met uh, als gasten vandaag Peter van Mierlo. En Henk de Groot, Peter van van D66. En dan uh, denken we natuurlijk al, uh, oh, oh ja, natuurlijk, van Mierlo D66. We gaan hem dadelijk vragen of die uh, familie is van uh, Hafmo. En ook uh, gaan we natuurlijk vragen of hij uh, die vraag altijd moet beantwoorden tot vervelens toe misschien. Onze andere gast is Henk de Groot van het CDA. Dan denkt u misschien ook, oh ja. Maar hier moeten we toch even oppassen. Want uh, het is me overkomen dat ik uh, Lisbeth de Groot uh, opbelde. En, en uh, vroeg uh, Lisbeth, kan ik Henk even spreken? In verband met het uh, café dat, dat hij aan het organiseren is. En toen werd ik uh, geconfronteerd met een, met een hartelijke schater. En uh, toen uh, vertelde ze mij, ja maar dat kan mijn Henk niet zijn. Toen ontdekte ik dat er, dat er nog een andere Henk de Groot is in Koolen, ja. Ook van het CDA. Ja. Uh, niet, niet de echtgenoot van Lisbeth, maar een totaal ander. Maar ik zal dadelijk ook wel vragen hoe, uh, of daar ook een familierelatie zit of, of juist helemaal niet. Dit zijn onze gasten. Peter van Mielo van D66, Henk de Groot van het CDA. Wij gaan de komende uitzendingen natuurlijk uh, politiekers uitnodigen. Want de gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht en... Uh, dan ligt het voor de hand dat, dat we kennis maken met, uh, met onze uh, ja, ja, lijsttrekkers. Zijn het. Jawel, Van Bielo is lijsttrekker, uh, Henk de Groot is geen lijsttrekker, is uh, nummer, tweede, twee. nummer twee, tweede man. Ja. Uh, nou goed, uh, het geeft niet uh, waar, waar je staat, je staat op de lijst en, en uh, dat is uh, interessant genoeg. Uh, Goolse kringen, wij... Uh, uh, missen vandaag uh, Els van Kemenade die is wel uit het ziekenhuis, maar, maar nog niet in staat om, om hier te verschijnen. Hoe gaat het met haar Leo? Ze maakt het redelijk goed. Ze maakt het redelijk ja. goed. Oh, dat is uh, goed eh, te horen. Eh, eh, laat ik zeggen, ze maakt het goed. Ze maakt het goed. En de ja. volgende keer dan, dan kunnen we haar, uh, haar stemgeluid ook wel weer voor de microfoon verwachten. Dat verwacht ik. Goed. Uh, uh, uh, dat was uh, het stemgeluid van Leonard Joosten en, en de presentator is Ben Lonen. En Stefan Eikenaar zit zoals altijd uh, aan de knoppen, onze trouwe technicus. Nu. Uh, onze formule is deze. We gaan eerst een uh, rondje wat was er in het nieuws uh, doornemen. We hebben alle tijd, dus we hoeven dat niet uh, te haasten. Uh, we hebben zelf onze knipsels, maar we vragen ook uh, onze gasten wat, wat hun opgevallen is afgelopen week in het, in het nieuws. Wie uh, zou, zou willen beginnen? Wie heeft er iets? Peter Vermeerlo? Ja, ik, uh, ik heb wel wat. Uh, dus het gaat wel niet over goorlen, maar... Uh... Veiligheid en leefbaarheid is een, een belangrijk item in het kiezingsprogramma van D66. En daar uh, is preventie, is heel belangrijk. En ik las vanmorgen in de krant, het Dagblad, dat uh, mensen die uh, in een café zaten aan de Bessertring, mensen van al uh, bijna 70 jaar uh, oud, zaten daar een pilsje te drinken en daar viel de politie in. En die gingen preventief fouilleren en één man die was, uh, had een klein bot zakmesje bij zich. En dat moest hij inleveren. Oh, yeah. En dat vond ik toch wel een beetje te ver gaan. Wij zijn voor preventief, maar dat was te preventief naar mijn smaak. En uh, je vreest dat dat ook in Goorden zou kunnen gebeuren? Daar zullen wij ons zeker voor inspannen dat dat niet gaat gebeuren. Dat dat niet gaat gebeuren. Wij hebben geen bestelstraat. We hebben wel een Besterstraat. Maar geen Bessertring, hè? Maar geen bestelring. Goed, dat uh, is één puntje uit het nieuws. Uh, Henk de Groot... Ja, wat mij opviel was natuurlijk, uh, maar dan praat ik even over internationale gebeurtenissen, Hamas. Uh -huh. uh, met allerlei zaken waarop uh, Hamas dus nu uh, de grote meerderheid uh, heeft gekregen. Uh -huh. En praat ik hier in het Gooldersen, dan zeg ik toch, ja, met alle sportiviteit, iedereen in Wust met, uh, met de drie-dimensionale foto, vond ik dat wel erg leuk. En de mogelijkheden die daar omheen zitten, dat, uh, dat spreekt mij ontzettend aan. Wat is dat? Uh, ja, Driedimensionaal, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, kun je daar wat van zeggen? Ja, je kunt natuurlijk een, een foto kun je, uh, belichten vanuit de front. Zeg maar ja. even, dan heb je alleen maar één beeld. Maar driedimensionaal betekent dat je dus allerlei mogelijke invalshoeken kunt kijken op een foto. Dus als je dat beeld vormt maar krijgt je eigenlijk een, een, een heel perspectief in zo'n foto zitten. En dat is geweldig mooi, uh, dankzij de nieuwe me methodieken en technieken van, uh, vanuit de computer. Op het uh, platte vlak van de foto zie ja. je toch drie dimensies. Ja. En je kunt ja. het gewoon aan je raam hangen. Ja, je kunt het gewoon aan je raam hangen. Het lijkt, heb ik gewoon zeggen, alsof ze uit de foto een start nemen. Een soort hologram. Een hologram, ja. ja, ja. ja. Nou, dat is ja. fantastisch mooi om, om en te En dat uh, komt nu uh, beschikbaar, of, of wat, wat is daarmee? Daar zijn ze in ieder geval mee bezig. Om daar, dat hangt bij Slager van Hest, geloof ik, hè? Die foto. Uh, daar, is al, daar is al één foto, is al bekend? Ja. Ja. ja. We mogen die naam niet te veel noemen, want dat is reclame natuurlijk. Ja. Nee, maar in het oog van het CDA, als ja. we zeggen we zijn sportief, dan mag dat wel. Kijk. Goed. Leo, heb jij een nieuwtje? Ja, ik ben gisteren geweest bij de opening van de tentoonstelling in Kaatsheuvel. Je zult zeggen Kaatsheuvel, maar dat was de tentoonstelling van onze oud-burgemeester van de Wildenberg. Die behalve een voortreffelijk golfspeler. Een handicap van zeven of acht had hij. Dat is, schijnt indrukwekkend goed te zijn. Uh, is hij ook uh, een, een, een kunstig schilder. Technisch in ieder geval zeer begaafd, Heeft de academie van uh, Arendonk gedaan. En exposeert, heeft al enkele keren geëxposeerd... in het Gorische gemeentehuis. En exposeert nu in het gemeentehuis van Kaatsheuvel. Grote belangstelling en vele supporters. Aha. En een mooie tentoonstelling. Mooie tentoonstelling. Ik geloof dat hij 80, 90 werken had om te kiezen. En er hing er een, nou ja, laat ik zeggen 30 of, of 60. Ik weet niet. In ieder geval een grote zaal vol schilderkunstige uh, producten... van onze oud-burgemeester, olieverf. Olieverf, waterverf, gouache, denk ik. Acrylverf. Acryl zeker ook, ja. Oh, goed. Nou... Uh, mooi. Nu uh, mijn nieuwtje. Dat uh, gaat in eerste instantie ook over Tilburg. Tilburg heeft uh, 200.000 uh, inwoners. Dat uh, zal niemand ontgaan zijn. Er is heel wat tamtam uh, -tam, uh, over gemaakt. Nu heeft het uh, Brabants Dagblad een commentaar op dinsdag 24 januari. Dat gaat, ik lees er een klein stukje uit voor. Het aantal inwoners groeit minimaal. Tilburg heeft er zes jaar over gedaan van de... 198.000 naar de 200.000 te komen. Bij een nieuwe gemeentelijke herindeling zou Goorle erbij kunnen komen, maar daar zijn, ze op dit moment, nee, daar zijn op dit moment geen signalen voor. Dat kan veranderen als Goorle er niet in slaagt om zichzelf op een behoorlijke manier te besturen. ...stukje uit het commentaar van het Brabants Dagblad. Uh, ja, dus, dus uh, dat, dat ligt er niet om. Overigens uh, wil ik dit combineren met een uh, nieuwtje... ...dat ging over de bevolkingsafname van Goorle. Dat uh, knipsel heb ik niet bij me, maar het, het staat me nog goed bij. Dat is ook uh, onlangs uh, gepubliceerd. Goorle gaat uh, achteruit... Niet, niet uh, met uh, dramatische cijfers, maar en dat vond ik uh, wel werkwaardig. Hebben jullie dat ook uh, gezien, dat, dat, dat bericht? Het uh, geboorteoverschot is, uh, is groter. Er worden meer kinderen in Goorlen geboren dan er mensen sterven. En toch gaat de bevolking van Goorlen achteruit. En, en daar was, was uh, eigenlijk geen verklaring voor. Nou, ik weet niet wat, wat, of jullie uh, toen Stante te de verklaringen zijn gaan zoeken... maar, maar ik had er wel, uh, wel eentje meteen ja, bij de hand. Het lijkt me nogal logisch. ja. Ieder jaar studeren honderden kinderen af... Ja op middelbare scholen die nog bij, bij hun ouders wonen... en die gaan dan vervolgonderwijs doen. HBO ja. of, of, of universiteit. Dat zijn er tientallen. Ja. Fin, ben, en dat... Je hoeft je eigen dochters van na te gaan. Waar zijn die gebleven? Ja, natuurlijk. Dat zijn nestvlieders. En, en ze, ja. ze, ze, ze, ze gaan over het hele land en, en die schrijven zich uit. En dat, dat verklaart toch, denk ik wel, de bevolkingsafname. Ja. Zolang er geen nieuwe huizen komen... zolang er niet een nieuwe wijk bij komt... zal, zal het ook niet groeien, alleen maar afnemen. Ja. Ja. Goed, nu... onze gasten zitten zelfbewust in het rond te kijken en denken, aan ons heeft het niet gelegen Nou, ik, ik, heb, ik, ik woon ook in Goorlen natuurlijk en ik heb ook dochters, die wonen nog thuis En één dochter die is onlangs afgestudeerd aan UVT, en in internationaal recht Heeft een baantje gevonden in Tilburg Wil graag op zichzelf gaan wonen Maar als je ziet haar salaris en uh, wat je kunt kopen in Tilburg, dat is voor haar onbereikbaar Overigens Tilburg is ook duur hoor, mm -hmm. maar Goorl is nog duurder. Zo mm -hmm. so, ja, zij, zij, zij zoekt nu woongelegenheid in Tilburg, so, die gaan we dan ook verliezen. Die gaan we ook verliezen. Ja. Ja. Nu uh, was uh, Peter van Mierlo aan het woord, laten we maar meteen bij hem blijven. Want die moet ook wat eerder weg en, en het zou zonde zijn als we hem niet voldoende gehoord hebben. Uh, Peter van Mierlo, ja, die onvermijdelijke vraag, familie van? Familie van Hans van Mierlo? Ja. Nee, helaas, ik ben daar geen familie van. Hans komt uit, de, heb ik begrepen, uit de Bredaanse tak... Van de familie Loos en ik kom uh, uit Mierlo. Oh, Alleen. ja, nou ja, je komt uit Mierlo en je heet van Mierlo. Ja, oké. Okay, maar mijn, mijn, mijn vader en mijn voorvaders die waren toch. Uh, ik kwam uit het Mierlo helmoden. Mm. Er is geen direct uh, verband tussen Hans en, uh, en mijn familie Tak. Nee, uh, is het iets wat, wat vaker uh, gevraagd wordt? Niet zo vaak, moet ik zeggen. Maar sinds dat ik dus echt profileer bij D66... wordt het vaker gevraagd dan vroeger, ja. Ja, want uh, Van Mierlo en D66, dat, dat, dat, dat hoort bij elkaar, hè? Dat hoort bij elkaar, ja. Als, ik, ik zou niet zo direct... Uh, gauw, heb jij een vergelijking bij de hand als... Hoort bij elkaar als... Als CDA en De Groot, zou ik eens zeggen. <laughs> ja. ja. Als CDA de ja, alleen, alleen, De Groot heeft, uh, heeft ook familie. Alleen, niet dezelfde familie. als ja. niet met. Nou, de, laat ik zeggen, Henk De Groot... Um, um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Liesbeth de Groot Kuis, Marije de Groot, die ja. voor het CDA in de Staten van Brabant zit. Dat heeft nooit in de krant gestaan, hè? In, in, althans in de Goorische krant. Er is maar een klein groot, berichtje. Geweest. En nu is er een nieuwe Henk de Groot die hier naast mij zit en die is kandidaat voor het CDA. Henk ja. de Groot, familie van, uh, van Lisbeth? Niet van Lisbeth en ook niet van Marije. Oh nee, nee, goed. Nee. Familie van in Maar zit wel in, in, de, in, de, in de grote tak? Ja. Alleen ik heb uh, geen stambo stamboom uh, nagezocht om nee. te kijken welke familie nee. uh, überhaupt... Uh, maar uh, nee. de namen doen vertrouwd aan en, en uh, de, de partijen achter de namen die, uh, doen eveneens uh, vertrouwd aan. Uh, Peter van Mierlo, ben jij een nieuweling in de politiek? Ik ben uh, vrij nieuwjaar. Ik ben lid geworden van D66 uh, maart vorig jaar. Er was wat uh, pers in de kranten dat uh, zij zouden misschien daarmee op willen houden. En uh, ik had de tijd, zo, ik heb me aangemeld... Uh, om mee te doen. Mm -hmm. En ik heb, mag ik wel zeggen, een bliksemcarrière meegemaakt. Hè? Ja. Van maart tot nu. Uh, ja. van, van, uh, van niets naar lijsttrekker. Van hè? niets naar lijsttrekker. Want het was moeilijk om een lijsttrekker te krijgen, geloof ik. Hè? Heel moeilijk. Denk ik. Ja, want dat stond toen toch in de krant, hè? Ja, ja, waarvan... dat, ja, dat stond. Ja, ik heb het, die stukjes ook gelezen. Men, men had te weinig leden om, om, om dus een, uh, een lijst te creëren... en een uh, goede uh, fractie op te bouwen. Maar... Uh, die berichten in de krant, Die hebben vrucht afgeworpen en er zijn meer mensen lid geworden. En we hebben nu op de lijst negen mensen staan. Negen mensen. Prachtig. Was jij al uh, lid van, van D66, landelijk? Ik was toen nog geen lid van D66. Mijn vrouw wel, maar ik niet. Mm -hmm. Ik was een, uh, wat je noemt dan, een zwevende. Hè? Een zwevende kiezer. Een zwevende kiezer. Oh, ja. En uh, heb je ook uh, charisma? Dat moet u beoordelen. <laughs> <laughs> zeg, maar je hebt wel tijd, hoorde ik zeggen. Ben je al met de VUT of... Ik, uh, ik was directeur van Fuji film. Zo. Tot uh, enkele jaren geleden. En ik, uh, ik ben met de VUT gegaan. En uh, ja, ik heb nu... Uh, ik speel graag golf. Ik heb geen handicap van 7, helaas. Wat is dat wel de handicap? Die van mij? Ja. 28. Oei, oei, oei. <laughs> ja, de, maar, maar, maar ik kunt, kwam voor 36. Kun je toch ik tegen van, van de wildeberg spelen. He. Dat is met golf. Ja, dan ja, ja dat kan. Ja. Dat ja. kun je toch. Ja. Maar, maar 7, dat zal ik nooit halen. Maar dat is fantastisch. Mm -hmm. Maar ik speel graag golf. Nou ja. Maar uh, ik, uh, ik vind ook dat ik uh, wat moet doen hier voor Goorlen. Ik heb hier al die jaren ja. fijn gewoond en prettig geleefd. Zo. Waar nou, woon je? Tilburgse weg. Kijk. Goed, een goede motivatie. Iets voor Goorlen doen. Uh, je melden bij een politieke partij die, die uh, wat kwijnt. Uh, Henk de Groot, uh, heb jij langere wortels in het CDA? Ja, al, al heel lang. Ik uh, ben een jaar of vijftien uh, actief. Ik, uh, ik heb gewoond in het midden van het land, in Utrechtse. Dus ik heb ook in het uh, Provinciale Staat in Utrecht heb ik wat gedaan. En ik heb wat in de provincie Brabant wat gedaan. En ik ben dus nu uh, ja, op, de, op de lijst gekomen van de CDA Goorlen. Ik woon sinds zeven jaar in Goorlen. Ik ben zes jaar actief in, uh, in commissies en met het CDA in Goorlen. Dus uh, ja, ik ben niet zo nieuw meer als, als Peter is. Nee. Maar anderzijds uh, denk ik dat ik toch in ieder geval ook met dezelfde motivatie van... Uh, ...dan moet in ieder geval nog heel veel gebeuren in Golen En uh, ik wil me daar tijd voor vrijmaken. Uh, ik vind het ontzettend leuk om, om iets in het bestuur te doen. Mm -hmm. uh, ik heb al wat meer ervaring in bestuurlijke niveaus. En uh, ja, dus vandaar dat ik uh, zeg van ja, we gaan ervoor. Ja, Golen moet uh, goed bestuurd worden. Dat, dat, uh, dat is een essentie, hè? Uh, is iets wij, dat is wat misschien alle gemeenteraadsleden en gemeenteraadsleden in SP. ...kan verenigen. Ja, het vertrouwen terugwinnen... ...kan wel op één manier, dat is... Uh, ...zorgen voor een stukje inspraak... ...zorgen voor een stukje vertrouwen naar elkaar toe... ...en we zullen op eigen kracht moeten nu verder... ...en we zullen dat ook waarmaken. Mm -hmm. Straks geen uh, huurlingen? Uh, als termijn ligt niet. Nee. Hoe, zeg, en... Uh, ja. ...die, die controverse in de raad... ...dat ze niet eens tot één oplossing konden komen... ...die, uh, die houtsneed... Ergerden jullie dat ook? Is dat ook nog een stukje motivering geweest? Om... Ja, en, en, en... voor mij persoonlijk zeer zeker. Maar wat ik zeg van jongens, ik ga er nou eens even op het, inhoudelijk op het politieke vlak in plaats van op het persoonlijk vlak. Want persoonlijk vlak heeft geen enkel nut. Uh, we moeten de, een gemeente horen, ruim 20.000 inwoners, het is niet niks. Daar zitten ontzettend veel uh, financiële middelen in... Uh, er zitten een groot aantal bouwprojecten in. Uh, dat is, het is een stukje dynamiek wat naar voren komt. En ik vind ook dat dat gewoon heel goed bestuurd moet worden. En dan zijn nieuwe mensen misschien ook wel goed. Dat er niet heel de oude club blijft zitten, maar dat er ook nieuwe gezichten komen die er fris tegenaan kunnen. Ik denk, ik denk dat je dat ook heel goed verwoordt, ja. Want het is een nieuwe club. Ik zie Sjaak Sperber, die is betrekkelijk nieuw. Nou, dat is, uh, als, als lijsttrekker is hij nieuw. Ja, als lijsttrekker is hij nieuw, dat klopt. En dan staat er Henk de Groot. Ja. En dan staat er John Beekema. Ja. Dat is een nieuw gezicht. Nou, John is uh, een jaar of vijftien uh, al actief, ook in het CDA Cegorle. Het is onze secretaris. Hij heeft in heel veel... Uh, Functies en, uh, en, en secretariaat uh, werkzaamheden op, uh, op zich genomen. Dus het is geen nieuw, in, in, uh, maar wel op het politieke vlak zo. Op het politieke vlak. En Frans ja. van der Belen? Ja. Frans van der Belen is, uh, is, is inderdaad nieuw. Is nieuw? Ja. En het is een, uh, een specialist op het gebied van ruimtelijke ordening, uh, is agrarier. Uh, ja. Dus wij denken dat we dus met dit viermanschap, die we dus nu. Uh, prominent uh, neerleggen, uh, ook, uh, ook de slag moeten gaan maken... naar een stukje vertrouwen toe wat wij uh, willen terugwinnen... zowel onderling van de politieke partijen, maar zeker ook van de burgers. En dat laatste is essentieel. Je zegt er terecht viermanschap, want ik zie daar geen vrouw bij staan. Nee. nee, helaas. We hebben heel hard gezocht. We hebben heel hard uh, gekeken naar, naar, naar, naar dames... die dus uh, graag op de, op de verkiesbare plaatsen willen staan... Nummer 5 staat Greet, Greet van Olven is uh, momenteel raadslid, maar Greet heeft gezegd van uh, ja, vanwege gezondheidsredenen uh, wil ik uh, in ieder geval niet meer bij de eerste vier staan. Ja, ik snap het. Is het bij D66 anders? Staan daar vrouwen hoog uh, op de lijst? Wij uh, we hebben één, één dame op de lijst staan, uh, dat is Loes de Boer, die staat op nummer 3 op de lijst, dat is ook een nieuwkomer. Uh, Paul Slimme, die, die was vroeger ambtenaar hier in Gorle, die werkt nu elders ook als ambtenaar, maar die heeft nog nooit een politieke functie hier binnen Gorle bekleed. Zo, die is ook nieuw. Uh, en die andere mensen op, ja, wij, wij zijn een kleine partij, zo, meer dan drie zetels zullen wij nooit. Uh, Dat is niet te verwachten. Niet te verwachten, nee. Zo, de, de, eerste, de eerste drie op de lijst, die, die zijn toch uh, ja, allemaal vrij, vrij nieuwe gezichten. Uh -huh. Ja, D66 is altijd een hele kleine fractie geweest. Hè? Eén, We hebben één raadszetel. Eén raadszetel. Ja. Marie-Louise spijkers, die, die begon, maar die kwam één stem tekort. En dat was uh, tranen met tuiten. Dat, dat uh, zal Leo zich ook herinneren. Ja. Die dramatische verkiezingen. Ontroerend, ik had daar graag een stem alsnog van ons willen geven. Ja, dat, dat had je wel graag gedaan. En uh, dan uh, was de politieke geschiedenis van, van D66 in de raad nog, nog vier jaar langer geweest. Hè? Dat, uh, ja. ja. Uh, maar jullie uh, rekenen wel op, op één zetel, uh, neem ik aan. Wij rekenen zeker op één zetel, maar we hopen wel voor meer, hè? O oh ja, dat is natuurlijk, hè? Dat, uh, Ja, maar gezien, de, de, de situatie in, in Gorle, zoals die geweest is het afgelopen jaar... Uh, ...ik denk toch wel dat dat, dat kiesgedrag van de Goorlense burger misschien anders is dan de voorgaande. Dat verwacht je wel? Dat verwacht ik wel, ja. Mm -hmm. Dat verwacht je wel. Uh, verwacht je eigenlijk ook veel van... van uh, ja, die, die landelijke effecten, die stampij die, die Pechtold maakt. Verwacht je daar eigenlijk ook een goede invloed van? Uh, het is wel zo, als je dus in Goerlen nu eens een beetje rondloopt... dat je dat daar wel naar gevraagd wordt. Hè? Hoe, hoe, hoe, hoe is dat nu? Hè? Ja. Nu was uh, Urzi Lambrecht, zoals hier in, uh, in Goerlen... Afgelopen zaterdag. En, en wij hebben haar dat ook gevraagd. Hè? Wat vind ja. je daar nou van? Want jij bent Tweede Kamerlid. Mm -hmm. Ja, zei ze, hij zal het wel gezegd hebben. Het is niet juist dat hij dat gezegd heeft, om die woorden... Vrouwen en funzig. Ja, maar, mm -hmm. maar, maar, maar zei ze, als je als, je als politicus dus uh, bevraagd wordt hè, in, in, een, in een interview... dan weet je nooit hoe die journalist dat opschrijft. Hè. Mm -hmm. Die kan het uit zijn verband trekken. Ja, maar dit heeft hij niet ontkend. Hè, dat hij zal het ook wel gezegd hebben. Die woorden heeft hij wel gebruikt. Die heeft hij wel gebruikt, maar in welke context precies? Zo, mm -hmm. zo, zij, zij vertelde ons dat voor de televisie of voor de radio... was het uh, wat uh, veiliger dan met de geschreven pers... ...om daarmee te werken. Ja, het was wat uh, opzij geschreven. Ja, ja. ja, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen, ja. Ja, ja, ja. Ik kan me als niet voorstellen dat hij die woorden gebruikt in dat soort context. Nou, dan had hij ze wel ontkend. Want hij heeft er hevig voor onder vuur gelegen. Maar goed, wat hij, wat hij daar gezegd heeft. Maar uh, hij probeert wel... Uh, D66 weer, weer uh, smoel te geven hè? En, ja. en de picture te brengen. Ja, maar ik, ik was in het congres in Utrecht uh, een paar maanden geleden... en toen, toen werd er ook op het congres gezegd dat uh, de D66-corrivé... Uh, die mochten best wat minder lief zijn, hè? Ja. Ze mochten best hun ja. mening zeggen. Uh -huh. Dan hoef je so, nog niet om te worden. Natuurlijk niet, nee. nee. nee. nee. Ja... Um, ik wil zo'nzelfde vraag stellen aan het CDA, want er wordt altijd gezegd van ja, ja het zijn plaatselijke verkiezingen, maar, maar, maar het landelijke speelt toch ook altijd wel mee, is het niet? En hoe uh, denkt het CDA hier in Goorlen, zal, zal uh, het, het, het landelijke doorwerken, want landelijk staat CDA er ook dramatisch uh, slecht voor? Hè? Nou, gelukkig niet. Ik kan uh, gelukkig stellen dat, u, uh, dat we in ieder geval het huiswerk even over moeten doen. Als we even de gegevens, statistische gegevens terughalen, dan staan we zelfs op winst ten opzichte van vier jaar geleden. Waar, ja, waar, met waar? zetelaantal, met, met de pool. Hier in de... Met de pool. In, in de gemeenteraad. Met de nee. pol. In de gemeente. Nee, in de pool. Nee. Ja, is dat zo? Ja. Landelijk, ja, landelijk. Landelijk. Landelijk staan we dus voor. ten opzichte van vier jaar geleden. Oh, dus wat dat betreft oh, zitten we al in de oh, winst. Ja. Oh nee, maar dat is echt en, uh, praat. Een... ten opzichte van vier jaar geleden. Ja, nee, maar als u die, als u die, die, die, die referentie <laughs> aan wilt zetten, dan, dan moeten we het ook goed refereren. Oh ja, ten opzichte van vier jaar geleden dus dat staan we nu in de winst. Uh, we oh, hebben ja. nu twee raadzetels en wij gaan er toch vanuit dat we er vier halen. Vandaar ook oh. dat we vier mensen uh, op de prominent... Maar dan springen uh, we weer naar Gorla. En dan springen we weer naar Gorla. ja. ja. Ja. En, en ik moet u dus zeggen, als we praten over landelijk beleid, ja. Ja, dan denk ik toch dat het kabinet wat we nu aan, aan uh, nu is een, uh, een groot compliment mogen en moeten geven over de daadkrachtigheid en besluitvaardigheid van, uh, van wat er dus gebeurd is. Want mm -hmm. er is geen enkel kabinet geweest met deze besluitvaardigheid van de afgelopen jaren. Maar het CDA heeft een, een hele zware, sociale, sociaal georiënteerde vleugel. Zijn er niet veel kiezers die toch zeggen: dit hadden wij niet bedoeld toen wij de vorige keer op Balkan stemden? Uh, we hebben inderdaad intern uh, in de partij ontzettend veel kritiek gekregen, gehoord, gelukkig. Uh, dat, dat hoort ook bij een grote partij. Dat zijn we ook in Golot, de grootste partij. Uh, dan zei ik op mijn beurt: van nou, laat die geluiden. Prima doorklinken. Maar we hebben wel allemaal een, een besef om ons heen. Een realiteitsbesef. Dat we nu moeten ingrijpen voor de komende jaren. Ja. En willen we een, een, een leuk, gezond en een fijn leven hebben. Uh, in Nederland. maar zeker in Goorland. dan zullen we toch in ieder geval die impopulaire maatregelen. die getroffen zijn. zullen we dus moeten, moeten, moeten accepteren. En ik ben ook blij dat dat gedaan is. Ja, de CDA-man snapt het allemaal goed. En, en wil graag die pluim geven. Ja, ik wil graag. En u ook, neem ik aan. Goed, uh, naar Van Mierlo. Uh, Peter van Mierlo. Wat uh, gaat D66 in de komende verkiezingsstrijd uh, doen? Waar, waar gaat ze zich vooral mee uh, profileren, in de picture brengen? Wat, wat is het, het, het, het, het, het echt het punt van D66 dat in de golische verkiezingsstrijd. Uh, klinken. Nou, we hebben dus een, een, een programma geschreven hier voor het lokale beleid en daaruit hebben wij vijf uh, punten uh, gedistilleerd en uh, dat, dat zijn onder andere veiligheid en leefbaarheid, hè. dat is een van onze topprioriteiten, uh, interactief bestuur, dat, dat is een ander, evenwichtig... Is dat van de Partij van de Arbeid in Goren, of niet? Sorry? Is toch... Pieter van Harberden is toch dé man in Goren van het interactieve bestuur? Wij ook dan. Oh. Maar ja, we vullen het allemaal op een andere manier in misschien. Hè? Maar dat, dat, dat zou best kunnen. Een evenwichtige bevolkingsopbouw, daar hebben we het net over gehad. Hè? Onze kinderen die, die verlaten Goorlen. We zijn heel snel aan het vergrijzen in Brabant en zeker in Goorlen. Zo. Daar willen we ook wat aan gaan doen. Sociaal beleid, we zijn de sociaal-democraten van dit land. En we zijn ook een groene partij, zo'n milieu staat ook hoog in ons vaandel. In die volgorde is dan nummer één, echt, nummer één de prioriteit? Nou, ik zou zeggen veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid dat, dat en, en leefbaarheid, leefbaarheid is, is, is, is, is, is, ons, is van onze, Ja, is ons speerpunt. Is het speerpunt, ja. Maar daar ben je toch niet uniek in, hè? Ja, als, als je nou heel eerlijk bent, hè, je, kijkt, je kijkt naar de programma's van alle partijen... dan zul je overal wel overlappen vinden. Ja. Ja, we, we, maar we, we, het we, kan we... misschien geconcretiseerd worden. En in, in wat, wat voor een concreet punt uh, zou die leefbaarheid uh, veel beter uh, bevorderd kunnen worden... als, als D66 uh, het voor het zeggen zou hebben? Nou, Wij zijn voor, uh, voor een veilige leefomgeving van onze burgers. En uh, we, we, wij vinden dat, uh, mocht er overlast uh, zijn in het, in het dorp, dan... dan uh, staan wij een lik-op-stuk-beleid voor en een, een maatregelen nemen onmiddellijk. Mm -hmm. Er was uh, in de afgelopen jaren wel eens een initiatief voor, voor een burgerwachten... dat werd vanuit het gemeentehuis uh, eigenlijk uh, sterk ontraden. Als het niet al verboden is. Hoe sta je daar tegenover? Een burgerwacht, zijn dat de wijkagenten die we... Die... Nee, nee, nee, dat is eigenlijk wanneer de burgers zelf zeggen, kijk eens hoe we zien. Burgers hier. die s'nachts wachten... Oh. Kijk, de oomagent is, is niet aanwezig, maar daar, kom, ko, daar komt de lieve jeugd uit Tilburg en, en trekt een spoor van vernielingen. Wij gaan zelf wat, wat rondlopen daar en, en wij gaan uh, ja, optreden. Toch gebeurt ja, het ook ja. door Marokkaanse ouders in Amsterdam nou. Hè? En dat wordt toch door alle... Uh, autoriteiten akkoord bevonden. Maar ik heb nog geen antwoord van, uh, van D66. Ja, wij uh, burgerwacht. ik ben daar zelf niet, niet, niet kapot van. Uh, ik hoop niet dat het ooit zo ver zou komen. Ik, ik hoop dat we met de wijkagenten die we hier in Goorl hebben... ...dat probleem kunnen oplossen. En je moet ook uh, de jeugd uh, middelen geven waar ze zich kunnen, uh, ja, waar, waar ze kunnen zich verblijven. Mm -hmm. Zou het CDA daar wel voor zijn? Voor burgerwacht bedoelt u? Ja. Nee, zeker niet. Nee, maar dit, dit is natuurlijk ook weer zo'n hoofdstuk veiligheid en, uh, en leefbaarheid. Ook dat is bij ons het speerpunt nummer 1. En we hebben natuurlijk dat, uh, dat, dat is ook een gevoel wat, wat is. Maar wat is veilig? En wat is veiligheid? Mm -hmm. um, en hier wordt natuurlijk meteen een voorbeeld getrokken aan, uh, aan burgerwacht. En dan kom je dus in een bepaald kader terecht. Uh, maar een veilig gevoel kan ook zijn uh, een stukje groen onderhoud uh, wat, wat eerder gesnoeid wordt of op een andere manier. Dus je kunt misschien met hele kleine middelen, en dat is waar het CDA wel uh, voor streeft, dat wij per wijk een budget gaan opstellen zodat in ieder geval van die kleine dingen niet meer dat, dat hele raadsprocedure erheen moet, maar direct waar mensen, waar burgers last van hebben en onveilig gevoel aangeeft, ja. uh, meteen op kunnen ingrijpen. Dat, dat willen we graag uh, in ieder geval uh, bewerkstelligen. Dat is één. En natuurlijk willen we, willen we zorgen dat er een stukje politie weer terugkomt. Want dat is natuurlijk essentieel. Um, en ik geloof niet in een burgerwachter zodanig. En als ik uh, mijn buurman uh, even terughaal en zeg van ja, de Marokkaanse ouders, dan zeg ik toch ja, dat, he dat heeft te maken met een stukje preventief uh, gevoel en, en, en zorg naar elkaar toe. Waarop je mensen moet proberen uh, ook een stukje waarde en normen terug te laten keren. En als je uh, vanuit uh, de Marokkaanse jongen of vanuit hangjongeren of wat dan ook veel meer uh, mensen. ...betrekt en, en, en, en begeleid en initieert... ...dan denk ik dat je daar een grotere winst mee hebt... ...dan dat je dus alleen maar met de stok gaat slaan. Want dan ja. geloven we dus beslist niet meer in. Noem het alsjeblieft niet burgerwacht... ...maar op een andere manier de mensen erbij betrekken dat dat zou... Dat, uh... dat, dat, zou, dus wel, dat zou dus wel kunnen. Maar dan, zou... dan denk ik dus niet meer aan een burgerwacht. Want nee, die tijd is passé. Nee. Ja. Kijk, dat begrip kwam in Goor voor ...toen er een, een nogal week in, week uit moeilijkheden in... De Grote Akkers ja. of Grobben ja, was. Ja. En dat ouders dan zelf, of dat mensen dan zelf iets meer doen dan de politie bellen en, en maar toekijken, dat vind dat ik goed. toch niet zo slecht. He. Dat is een prima initiatief. Ja. En ik vind ook dat dat, dat uh, geïnitieerd moet worden en beloond moet worden en dat moet ondersteund worden. En ja, en beloon... ja en dat was geweldig. tijdelijk ook. He. Ja, geweldig. Ja. Ja, geweldig. Ja, goed. Ja. En ik hoop dat we die betrokkenheid zo houden. Mm -hmm. Want dat is dan kenmerkend voor Goorlen. Goed, we zijn een half uurtje bezig. Ik stel voor dat we naar een klein stukje muziek luisteren. Het is het Mozartjaar, dus er ligt uh, voor de hand dat we zo eens af en toe uh, Mozart opzetten. Als we er al uh, niet gek van worden via Classic FM, uh, Leo, daar hoor jij, heb je me net verteld, Adagio, het clarinetconcert. Uh, um, gespeeld door Wiener Philharmoniker. Uh, en het is uh, voor kenners uh, een muziek die uh, in de film gebruikt is, Out of Afrika. Ja. Dit was dus het adagio van het clarinetconcert van Mozart. Prachtig, hè? Prachtig. Is het niet veel mooier om naar muziek te luisteren dan, dan over politiek te praten? Alles op zijn tijd, hè? Alles op zijn tijd. Wat is het speerpunt van, van het CDA? We hebben er een stuk of zeven genoemd naar belangrijkheid en dat hebben we gedaan omdat wij van mening zijn, en dat hebben we natuurlijk ook uh, door middel van, van themaavonden en het raadplegen van onze leden uh, gezorgd. Van nou, wat is nou voor jullie het meest belangrijke? En op plaats nummer 1, waar we de meeste aandacht aan willen geven, is veiligheid en, uh, en leefbaarheid. 2, bestuur en burger. 3, ruimtelijke ordening. Uh, 4, uh, gaan we naar volksgezondheid. 5, is welzijn, sport. Uh, 6, is mobiliteit en milieu. Zeven uh, financiën. Kortom, we hebben een, uh, een klein uh, boekje gemaakt mm -hmm. van een aantal paginaatjes, uh, zes, uh, zes paginaatjes. Waar wij uh, op een heel beknopte wijze onze speerpunt en onze doelstellingen uiteen hebben gezet. Ja, een wat uh, nadere toespitsing van een speerpunt, als dat nog mogelijk is. Concreet maken van het eerste punt. Wat, wat voor een concrete maatregel wordt er dan aanbevolen? Uh, we hebben dus aangezegd, we willen dus een, een wijkbudget. Uh, willen we initiëren. Uh, we willen in ieder geval zorgen dat de, dat de burger ook een betere inspraak krijgt. Uh, en we willen kijken of de zebrapaden uh, uh, iets toebrengt aan, uh, aan oversteekpunten... zeker of waar die aangelegd worden, dat dat een stukje extra veiligheid gaat uh, En Een wijkbudget, is daar geld voor? Uh, wijkbudget, nou, daar maken we geld voor. Daar moet gewoon geld voor vrijgemaakt worden. En natuurlijk is het zo dat in het budgetjaar uh, uh, we niet zomaar 1, 2, 3 kunnen in, inbreken... Er liggen natuurlijk al, al wat meerjarenplanning. Maar wij denken toch dat we door middel van, van dit uh, belangrijke punt... toch geld moeten gaan vrijmaken om een stukje wijkbudget uh, mm -hmm. te creëren. Om een stuk veiligheid en een stukje inspraak uh, beter van de grond te krijgen. Ja, vergis ik me als ik uh, zeg dat dat, dat lijstje... Aandachtspunten, speerpunten, heel erg veel lijkt ook op het lijstje van D66. Ik uh, moet zeggen, ja, dat lijkt heel veel op elkaar. Uh, wij hebben ook als eerste speerpunt uh, veiligheid en leefbaarheid. Als tweede ook, uh, wij noemen het dan interactief besturen, maar uh, het ligt vrijwel uh, in, uh, in, in, de, in dezelfde lijn als het CDA heeft. Dus dat wordt al uh, een mooie samenwerking uh, voorbaat? Wij, wij kunnen qua programma heel goed samenwerken, mm -hmm. ja. daar, daar zal het beslissing niet aan liggen. Ja. Want uh, we zijn misschien uh, straks meer gebaat bij, bij samenwerking dan, dan uh, bij, bij fractievorming. We hebben hier pas de uh, gewezen gemeentesecretaris gehad, Kees Troost. Intussen in opspraak gekomen omdat hij zulke redelijke dingen zei. We hebben hem daarover hier aan de tand gevoeld, maar hij bleef dat toch staande houden. En zei, de raad is gepolitiseerd in Goorlen, is... Laat zich je meer uit op controverse dan op samenwerking enzovoort. En hij vond het een slechte zaak. Wat vinden jullie daarvan? Ik wend me maar even tot de man van het CDA. Ik denk willen wij op eigen kracht verder. Zoals wij dat wensen en zoals wij dat uitstralen. En zoals we dat ook schrijven. Dan zullen we moeten samenwerken. En uh, dat is de enige oplossing. Om, uh, om, het, nogmaals, om het vertrouwen terug te winnen vanuit uh, onderling als, als politieke partij. Maar zeker ook van de burger. En ik denk dat in deze de burger het slachtoffer is. En dat vind ik ontzettend jammer. En dat vind ik ook eng. En dat vind ik ook... Eigenlijk uh, moeten we daar met, met alle mogelijke middelen... en gezamenlijkheid moeten we dat trachten om dat weer terug te brengen. Dat we uh, betrokkenheid krijgen. Dat we de, de, het initiatief van de burger weer horen. En dat we, dat we daar iets mee doen. Zijn er eigenlijk inderdaad, echte controversies. Kijk, je kunt voor of tegen dat centrum zijn, maar die teling is geworpen. Je kunt voor of tegen de uitgaven zijn voor het uh, uh, Jan van Bezouw... maar dat is intussen achter de rug. Mm -hmm. Je kunt voor of tegen de bebouwing zijn van die noordelijke zone tussen Tilburg en Goren in. Maar dat is allemaal al, al gebeurd. Wat zijn eigenlijk nog controversies waar politici uit Goren en Riel zich druk over maken... Ja, mooie vraag. Ik het een hele, hele mooie vraag, ja. Het, is, het is, leent antwoord, is wat moeilijk. Ik, ik denk dat veel dingen die, die hier speelden vroeger... dat die oftewel opgelost zijn of uh, dicht bij de oplossing zijn. Dus, dus één, één ding waar, wat ik me zo kan herinneren... is dat uh, toen de algemene beschouwingen waren... daar was ik bij aanwezig. En, uh, wij, wij, wij zijn voor veiligheid en uh, D66 heeft altijd... Uh, het programma Marietje Kessels... Uh, ...ondersteund hè, in de scholen. Um, daar was, was ook een breed draagvlak voor binnen de Raad. En tot mijn grote verbazing was iedereen voor... ...maar niemand had er een cent voor over. Ja, Harry van der Vent stond daar alleen. In de ja, algemene beschouwingen was hij... Ik stond in, achter hem dan. ...en roepende in de woestijn, maar hij ja, kreeg van... van de, van ja, de... Iedereen, iedereen was voor, maar niemand die had er een cent voor over... ...om dat te continueren. Nou, dat soort zaken... Het zijn wel niet van die hele grote dingen... maar dat soort zaken zijn toch ja. belangrijk. Maar nou, iets belangrijks. Er is hier een actiegroep... Kloosterplein, nu of nooit. Eh, ik geef toe... ik ben daar supporter van... Een animator enzovoort. Kijk, dat is nog eens een belangrijk iets. Goor een stedenbouwkundig hart te geven. Want dat winkelcentrum... is niet het eigenlijke hart. Nee. Het eigenlijke hart is het kloosterplein. daar heeft de raad zich ook voor uitgesproken... Maar intussen hoor je er niemand meer over. Sta staat ook in geen enkel... Nou, dat is niet juist. Hè? Het oh. staat wel in ons uh, verkiezingsprogramma... het Kloosterplein. Wij willen uh, dat ook... Het, het, het kloppend hart van, uh, van Gorle maken. Kijk, dat is alleen, mooi. Geluk. Alleen, alleen wat, wij, wat, wat wij niet willen... is dat, uh, dat allerlei planologische uh, bureaus... daar uh, eerst aan de slag gaan... En met een uh, plan komen. Wij zouden graag de burger... daar uh, in een heel vroeg stadium bij betrekken... En we hadden dan gedacht een soort referendum of een, uh, of een wedstrijd uit te schrijven waar burgers ook hun ideeën aan de gemeente kunnen laten zien hoe zij het uh, kloosterplein vorm en, en, en ja, aandacht willen geven. Dus dat Ik zou vanuit de burgers gestalte kunnen krijgen, niet vanuit de deskundigen? Precies. In ieder geval in eerste instantie de burgers. Wat vinden zij daarvan en dan dat? Smeden tot een plan dat stedenbouwkundig verantwoord is. Maar die burgers hebben zich al bij herhaling uitgesproken. In ieder geval voor grote steun aan daar het kloppend hart van geworden te maken. Maar het gaat, je kunt burgers toch niet zo'n brede algemene vraag voorleggen. Dan zou je toch een paar plannen moeten voorleggen. ABC bijvoorbeeld. En daaruit een keuze laten maken, denk je niet? Ja, dat zijn details, uh, dat zou kunnen. Je, je zou een aantal plannen kunnen, kunnen maken en, die, uh, en, en daarover laten stemmen. Maar je zou ook uh, de burger kunnen vragen, wat vind je nou belangrijk aan het kloosterplein? Hè? Geef ons wat input en dan zullen wij uh, die input verwerken in een, uh, in een kloosterpleinplan. Wat wij weer zullen voorleggen aan de burgers. Ja. En, niet, en niet zoals nu, hè? de plannen maken en dan vijf voor twaalf een inspraakprocedure op gang brengen. Dat, dat, dat, dat staat D66 ja, niet voor. Maar het kloosterplein is voor D66 belangrijk? Ja. Maar, maar zal het ook een, een, een, een, verschil, een geschilpunt worden? Hoe denkt het CDA erover? Ik denk, ik denk dat het heel duidelijk is: uh, Kloosterplein moet het centrum worden. Uh, wij hebben ook gezegd in ons programma, wij willen in ieder geval zorgen dat er in 2008 plannen liggen ten uitvoer. Uh, dat hoeft niet in 2009 uitgevoerd te zijn. Dat mag best gefaseerd zijn. Maar we willen wel serieus aan werken. En ik denk dat we uh, gezamenlijk, en ik de, denk dat de D66 ook daar een voorstander van is, eerst even moeten inventariseren wat wil de burger nu precies. Mm -hmm. uh, en, en dan zullen we met die wensenpakket zullen we dus naar de partijen gaan en zeggen van maak daar eens een voorstel van. En dan komen we weer opnieuw terug bij de burger. Dus ja. we willen gewoon zorgen dat die burger uh, inspraak heeft in dit centrumstukje van Goorlen. En het mag niet op de lange baan geschoven worden en het mag geen sluitstuk worden. Het moet primair een promostuk zijn, het kloppend hart van, uh, van Goren. Oké, okay, Peter? We zijn het volkomen met elkaar eens. We zijn het volkomen met elkaar eens. Goed. Uh, we kennen jullie overigens de voorgeschiedenis van dit project. Er is al heel veel over door burgers gezegd en gedaan. Hè? Bijvoorbeeld een oproep in Goorland's Belang om zich daarmee te bemoeien had honderden reacties ten gevolge... En niet mensen die dat, eh, bij wijze van spreken even met een knopje, maar die dat uitknipten uit de krant, een naam zetten en een petitie als het ware bij Gohlers Belang, inleverden. Al die stukken zijn in de tijd naar het gemeentehuis gegaan. En naar aanleiding daarvan is ook dat actiecomité Kroosterplein nu of Nooit ontstaan. En wat is daarmee gedaan dan, met al die, al die, die plannetjes ja, van de burgers? daar is bijvoorbeeld een eh, commissie van 18 door BMW gevormd, ...die zich daar ten slotte met ongeveer 50-50... ...heeft uitgesproken over de vormgeving van dat plan. Zo ver was het al. De raad heeft al uitgezegd... ...hier moet het kloppend hart komen van geworden... ...op het Kloosterplein, niet op het Oranjeplein... En, uh, ...maar toen is het blijven steken in de lege schatkist. Dan ja. wordt het tijd dat we dat weer uit de kast halen. Dan... Ja, het dossier opvragen en uh, bestuderen. Ja. Um, ik uh, vergat nog te zeggen dat uh, Jacques Sperber was uitgenodigd voor vanavond, maar hij zit in de commissie Ruimte. ruimte waar jij straks ook naartoe gaat daar moet ik ook heen, ja. Jij gaat er ook heen. In die commissie ruimte, daar is uh, besproken. De voorrang van de fietser op uh, de rotonde. Rotondes. Daar uh, waren twee systemen. Rotondes, waar, waar de fietser voorrang had, en, en op de Tilburgse weg baan, de rotonde, waar de fietser geen voorrang had. Nu uh, is vanuit de commissie de aanbeveling gekomen. ...maak het allemaal hetzelfde... ...en de fietsen nergens voorrang. De commissie was unaniem... ...alle partijen waren unaniem... ...dat het maakt niet uit... ...maar wel overal gelijk. Als je dus de fietsen voorrang geeft... ...moet het overal gebeuren... ...en niet maar op één. Het is nu zo dat alle rotondes... ...hebben de fietsers voorrang... ...behalve op de rotonde op de relaasbaan En de commissie... Tilburgse weg. En we zijn het met z'n allen eens... ...dat het één systeem moet worden. En wel dat de fietser, geen voorrang, de fietser geen voorrang heeft. En daar was Van Eyckeren zeer verbaasd over. Die had juist andersom gedacht. Ja. Die had gedacht dat, dat de commissie wel zou zijn voordat de fietser overal voorrang zou hebben. Maar, maar daar zitten geen fietsers meer in die commissie. Denk je niet? Oh, ja, zo simpel is het. <lacht> ja, maar het is wel goed dat er één lijn ja, maar ook. Het is, het is wel, wel zo dat... Ik woon zelf op de Tilburgseweg en uh, de, de, de fietsers uh, op de rotonde de de Tilburgseweg die... Uh, die nemen gewoon uh, voorrangen en, en de automobilisten zijn dan verbaasd. Uh, hey, uh, en er gebeurt een ongelukken zo. Dit is, volgens mij is het goed dat ja, daar dat, ook... Dat gebeurt, maar het gebeurt ook, want ik zal niet gauw die voorrang daar nemen. Dat vind ik veel te gevaarlijk. Maar je geeft uh, de auto voorrang, maar de auto stopt. Hoeft het niet te doen, maar stopt en, en laat je dus voorgaan. Dus dat, dat komt uh, ook regelmatig voor. Ja, dat komt voor. Hij moet toch voorrang geven, want er staat het tanden voor hem. Stel de fietser moet voorrang geven. Nee, nee, op de weg niet. Hè? Jawel, jawel. Jawel. De, Tilburg, ja, ja, ja. de fietser moet... Oh, de Tilburgseweg wel. Moet, moet de fietser voorrang geven, elders gegeven. niet. Nee. Elders ja, niet. Elders is net andersom. Ja. ja. Maar het is inderdaad uh, raar dat, dat er uh, twee systemen... binnen, binnen zo'n ja, kleine ja, plaatsen ja. scholen werkzaam zijn. Maar daar gaat een uh, einde <clears throat> aan komen. Maar daar was de commissie het uh, wel over eens. Unaniem. Ja. Mag ik nog een vraagje stellen over... Het punt van D66... Dat zij een streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw in Goorle. Wat voor instrumenten heb je daar eigenlijk voor? Wij, wij, wij zien, of wij niet alleen, maar het is heel duidelijk, dat in Brabant vergrijst. En Goorle vergrijst evenredig meer dan, dan Brabant vergrijst. Zo, onze bevolkingsopbouw in Goorle wordt straks ja, meer, meer ouderen dan jongeren. Zo, het is belangrijk voor een evenwichtige opbouw dat wij de jongeren. ...in dit dorp houden. Nou, hoe doe je dat? Door woningbouw. Door, door, door de jonge mensen... ...die dus uh, de kans en de mogelijkheid te geven... ...om hier in Goorden te blijven wonen. Wij, wij, wij, wij vinden dat dat mogelijk moet zijn... ...door meer goedkopere huizen te bouwen... ...in de nieuwbouwwijk. Ja, dat dat was vroeger het. ook mogelijk, hè... ...met premiewoningen. Ja. Waarom zou dat nu niet meer mogelijk zijn? En dat vindt het CDA en dat vindt Adriaanse van, van het GKAP en dat vindt Hefer van, van Liberaal Golen. Worden. Ja, dat is ook wel een partij, denk ik, waar we ook geen grote meningsverschillen over zullen bestaan. Dat er woningen, betaalbare woningen moeten zijn voor, voor jonge starters. Nee, alleen je kunt natuurlijk wel zorgen, net zoals in het plan De Boskes, dat je bepaalde doelgroepen als, als jongeren, starters of ouderen qua fasering naar voren trekt. Nu staan ze allemaal achterin gepland. Als een soort sluitstuk. En je kunt natuurlijk wel zorgen dat je dat naar voren haalt. Zodat uh, de kansen op, uh, op starterswoningen en betaalbare woningen uh, a, a toeneemt. Dat is één. En je kunt natuurlijk ook kiezen voor een aantal vormen van, van starterswoningen. Je kunt afspraken maken met een bouwvereniging of woningstichting. Zoals wij gedaan hebben... Uh, uh, en waar we dat, dat initiatief ook gedaan hebben in Riel. Waar een aantal jongeren uh, samen met de, de woningstichting uh, naar een stukje financiering gaat. Uh, en, en dus daarmee al, uh, al betaalbare woningen gaat creëren. Nou, mm -hmm. dat kun je natuurlijk ook op een allerlei andere manieren, op creatieve manieren, ook in het nieuwe plan van de Boskers te werk stellen. Mm -hmm. ja. En dan denk ik dat je dus wel een stukje... Evenredigheid, een stukje evenwichtigheid en ook die, die doelgroepen, uh, juist in dat evenwicht voor, voor Goorlen, belangrijk is om, om dat uh, ja, neer te zetten en, en daar iets mee te doen. Ja, en dan hoeven we onze kinderen niet allemaal uh, herwaarts te gaan. Alleen, we, ja, ik weet natuurlijk niet herbaas. in hoeverre dat we nog duizenden mensen uh, kunnen herbergen. Dat houdt een keer op. Ja, veel plaatsen is er niet meer. Nee, dat bedoel ik een nee. beetje. Ja. In gehoor is het hiermee uit, he? Met, na, na de Boschus. Na de Boschus is het uh, vrijwel uit. Of je zult dan inderdaad uh, heel ingrijpend uh, moeten, moeten zijn. En daar kiest het CDA vooralsnog niet voor. En kijken naar wat inbreilokages. Maar dat zijn natuurlijk nog wel kleinere oplossingen. Dus het grote plan is de Boschus nu. En, en dan gaan we naar Riel. En die bevolking van Riel zet, verzet zich daartegen, denk ik. Nou, nee, dat geloof ik niet. Want uh, we hebben, uh, ik, ik heb in het kadernotitie gelezen dat... Uh, in Riel is er een uitbreidingslocatie tussen het Zandeind en, uh, het Zandeind en nog een wijk daar. Waar uh, in later jaar toch een grote hoeveelheid woningen erbij gebouwd Veel. mogen worden. Ik dacht een paar honderd. Nou ja, zeker een paar. Vijfhonderd heb ik gelezen. Oh. Dus dat is zeker ja, een mogelijkheid in Riel. Maar het is natuurlijk wel zo. Ook de mensen in Riel maken zich zorgen over een stukje vrijheid en een stukje... ...privacy wat ze dus nu hebben. Want alle locaties heeft natuurlijk te maken... ...dat woningen dicht op elkaar komen. En die geluiden dus heb, hebben we ons ook bereid als CDA. Ja, ja. En natuurlijk moeten we kijken of we daar iets mee kunnen. Geforceerde groei vindt niemand fijn, denk ik. Nee, nee dat denk ik ook van niet. Wij gaan langzamerhand uh, ons gesprek afronden... ...maar niet voordat ik... Uh, ...ik heb hier nog een paar knipsels liggen... ...waar ik toch nog eventjes de aandacht op zou willen vestigen. Kees van Rooij vindt de middenweg van de begraafplaats... ...onze grafdelver en kerkhoofdbegraafplaatsenbeheerder Kees van Rooij... ...die is 25 jaar in dienst van de stichting Begraafplaatsen geworden. ...en aanstaande vrijdag krijgt hij een receptie aangeboden... ...in de kapel van het cultureel centrum Jan van Bezouw. Na 16 uur kan ieder die dat wil hem de hand drukken. Me lijkt dat dat ook massaal dient te gebeuren. Ja. Um, dan zou ik ook uh, willen de vertellen... De doden moeten uit de graven opstaan, zou ik zeggen. De doden vereist... Uh, dan zou ik uh, willen vermelden dat uh, het uh, prachtige blad van de literaire kring Goorle leidraden uh, weer verschenen is. Verschijnt drie, vier keer per jaar. Vier keer? Vier keer per jaar verschijnt het. het uh, lag, uh, deze dagen lag het in de bus bij de abonnees, bij de leden. Ik kom af en toe nog mensen tegen die uh, beweren, en dat geloof ik ook meteen, die... die uh, literair aangehoudt zijn en, en liefhebbers van de schone letteren, maar die niet lid zijn van de literaire kringgoorden. En dus dit prachtige blad ook niet uh, ontvangen. Hoe is dat ja, nou toch mogelijk? Dat he? moeten ze ook niet doen. Ze moeten, ze moeten zich abonneren, lid worden, want dan krijgen ze niet alleen vier keer een prachtblad in de bus, maar ook vier keer worden ze uitgenodigd voor een literair evenement. Om eens een voorbeeld te noemen, uh, Jan Siebelink, de auteur van Knielen op een bedviolen, is hier pas geweest. En <tus> Binnenkort komt Anne-Jet van Zeil. Anne-Jet de... van Zeil met Sonny Boy. Sonny Boy, die komt ook in de literaire kring. Biografie van uh, Annie M.G. Schmid. Ja. En uh, het van het jaar komt er een biografie van Prins Bernard uit van haar hand. Kijk. Het, allemaal, het zijn allemaal bestsellers. Ja. En Anne-Jet van der Zeil komt naar Goerle, naar de literaire kring. Ja, binnenkort. Ik geloof volgende week vrijdag al. 8 uh, februari. 8 februari, ja. ja. Goed, uh, we hebben heel wat uh, besproken... We hebben interessante gasten gehad. We wensen hun uh, het succes dat ze verdienen. Uh, want we zullen nog wat meer politici uh, hier aan tafel krijgen. En uh, ja, we wensen natuurlijk iedereen uh, het succes dat ze graag hebben en dat ze ook verdienen. Nou, wij... Uh, Al was het alleen maar dat ze zich kandidaat stellen? Zo zich dat. voor de publieke zaak interesseren en er zich voor inzetten? Hè? Wij gaan eruit. Dit programma, dat wordt herhaald op vrijdagavond van... 7 tot 8, dat is 19 uur tot 20 uur. En op zondagmorgen van 11 uur tot 12 uur. Op FM 105.6, dat is in de ether, en op kabel 87.5. Dit was weer Golse Kringen. Dank aan Stefan Eikenaar, dank aan onze gasten Peter Vermeerlo en Henk de Groot. Dit was Golse Kringen en tot volgende week. Heel veel succes en ik vond het leuk. Dank je wel. En, hoi.